Dit is Black Childs en Te gonochi. Waarschijnlijk. Te konas in mijn en la <laughs> noche del prese, Oh that's not chanting back that's not chanting back that's not chanting back Naar die uh, fantastische wereldprestatie van Kjeld Nuis. Vandaag ook weer een uh, mooie dag in Milaan op de Olympische Winterspelen. Schaatsen, 1500 meter, Marijke Groenewoud, Rijpma de Jong en ook uh, onze Femke Kok, die volop aan het shine is uh, vandaag. Later vanavond, Short Track. Een andere dan uh, Suzanne Schilting. Die we nog niet heel veel uh, hebben zien shinen. Dus uh, laten we hopen dat uh, Suzanne Schulting het ook goed gaat doen op uh, de short track vanavond. Het is trouwens de vriendin van Wennemars, Wennemars. Als die ooit een kind krijgt, nou, dat gaat helemaal door het dak natuurlijk. Die gaat alle records uh, verbreken. En dit is net zo hard gaan als Femke Kok. De het Marathon met 26 tot 11 uur in de mix. Keep going. going with or without us. <laughs>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 We gaan het doen we gaan doen we gaan het doen doen Goedemorgen, dit is de Slime waar het om Op de wegen is het uh, rustig. Kun je vol gas doorkaren met uh, de beats van 26. Een paar vertragingen, neem ze even met je door.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 The sun can't The sun compare. Can't. Ilke Mix Marathon! Ja, ja, ja, we zijn in de mix elke vrijdag 24 uur lang met nu 26 een uur lang te horen. Kadel is er ook bij, hé hey Ilke, de groeten hier vanuit de skilift in Oostenrijk-Zaalbach. Lekker naar beneden zometeen met slam op mijn oortjes, hey, goed op te horen. Fijn dat je überhaupt de piste weer op kan. Ik zag toch wel schokkende beelden uit Oostenrijk, een hoop lawines en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 In de slimmix wordt het op.